Volgens Rutte zijn er gewonden gevallen en mogelijk doden, maar over aantallen zei Rutte niets. Minister Grapperhaus riep burgers op om maximaal alert te zijn, maar ook rustig te blijven. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, de NCTV, heeft het alle kenmerken van een terroristische aanslag. De politie in Utrecht heeft een signalement en een foto verspreid... van een man die wordt gezocht in verband met het schietincident van vanmorgen. Het is Gurkman Tanis, 37 jaar, geboren in Utrecht. De politie waarschuwt, benader hem niet zelf, maar belde opsporingstiplijn. opsporingstiplijn. In de wijk en buurt van het schietincident zijn antiterreureenheden aanwezig. Ze zijn met schilden een woning binnengegaan. Er zijn geen schoten gehoord. Inmiddels heeft de politie tientallen getuigen ondervraagd... over het schietincident in de tram. Onder hen zijn de mensen die in de tram zaten toen daar werd geschoten... en ook getuigen die in het ziekenhuis liggen worden ondervraagd. De gemeente Utrecht en de politie en het OM adviseren iedereen in Utrecht binnen te blijven tot er meer bekend is, omdat nieuwe incidenten niet worden uitgesloten. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht staat tot vanavond 6 uur op niveau vijf. Dat is het hoogste dreigingsniveau. Op verschillende plaatsen in het land worden belangrijke gebouwen bewaakt. Ook is de marechaussee extra waakzaam bij Schiphol.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 down zaterdagmiddag als je live naar dit programma luistert. En wat gaan we nu twee allemaal doen, albert Nou, we krijgen natuurlijk in de tweede uur het vervolg. De, zoals ik al zei in het begin van het eerste uur van een rode draad door deze uitzending is de Lions race dag afgelopen maandag op het circuit Zandvoort. We werd niet alleen gereced. Er was een huis een Formule 1 café en daarna een grote veiling ten behoeve van het Prinses Maxima Fonds. Uh, Daarover rond de klok van half vier een uitgebreid interview met Theo van der Laan. Theo van der Laan, ook Lions-lid van Zandvoort. En is ook aanwezig afgelopen maandag. En we kijken met hem even naar wat de Lions en wie zijn de Lions. Wat doet de Lions en hoe komen zij aan hun goede doelen. Dat rond de klok van half vier tijdens het interview met Theo van der Laan. Uh, wat gaan we verder nog doen? Nou ja, de evenementagenda doe ik even onder voorbehoud, want uh, de andere items zijn natuurlijk belangrijk. We hebben nog een volgende uh, interviews van afgelopen maandag van onze collega Jaap Koper met uh, Robert Doornbos en met uh, Rob Campus. Wie kent ze niet? Uh, we gaan naar de volgende plaats schakelen met uh, Joop Veres, want we gaan ook voetballen vanmiddag. Uh, SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Arsenal Amsterdam en om tien over drie, rond de klok van tien over drie gaan we live schakelen met Joop op Duintjesveld. Ik zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En kunnen we ook nog muziek gaan draaien? Het ja, dan, tussendoor. We... Zo, tussendoor. Oké, okay, <laughs> okay, dan is het goed. Zodadelijk gaan we eerst naar het inderdaad. Naar Joop de wedstrijd van vandaag. De nummer 6 tegen de nummer 3 uit de competitie van dit moment. We hebben het over SV Zandvoort tegen Arsenal. Maar eerst gaan we even de hand pakken... tezamen met deze van Nick en Simon...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 Voor de eerste maal vanmiddag naar Duitsersveld. Nee, Joop, goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag ben Je ja. vindt dat het echt niet goed? Het is wat. Ja, nee, Ja, we kunnen je heel slecht horen ook hoor. Ja, het is niet goed. Nee, weet je wat? We gaan even een heel kort plaatje draaien en dan komen we zo meteen bij je terug, Joop. Oké, okay, tot zo. Weer Even proberen met Joop van Nes, daar op Duitsersveld. Goedemiddag nogmaals Joop. Ja, dat, dat, dat, ik zei net al, die middag is niet goed. Er staat hier wintig acht op het veld. Ja, maar we hoorden hier helemaal niet, maar gelukkig nou wel. Nu wel, oké. Okay. Nou, het, het, het is echt eigenlijk niet te doen. Maar uh, ja, de wedstrijd is begonnen. En is nu, uh, even kijken, uh, tiende minuut spelen we nu. En Samford, die speelt tegen die storm in. Dus die uh, wordt eigenlijk teruggedrongen door Arsenal. <coughs> en dat moet eigenlijk andersom, want het is een hele belangrijke wedstrijd voor Zandvoort. Zandvoort staat 6 punten achter op uh, Arsenal. Arsenal staat op de derde plaats, Zandvoort op de achtste. En Zandvoort moet minimaal vierde of vijfde worden om kans te hebben op een uh, verlenging via de na-competitie. De, de, vorige week was de eerste wedstrijd van die laatste periode. Daar werd Zandvoort gelijk gespeeld, dus zijn ze al twee punten kwijt. En die tweede periode is ook acht wedstrijden uh, lang en dat uh, ja, liefst zoveel mogelijk punten halen natuurlijk. Want dan heeft hij in ieder geval die na-competitie te pakken. Want kampioen worden, dat kan je wel vergeten. Maar de dames staat ver, ver voor en dat zouden van nooit in kunnen halen. En dat heeft hem gewoon gelegen aan het begin van het seizoen, toen het niet helemaal goed ging. Goed, Stamford is uh, uh, uh, zo goed als compleet. Uh, Aper is uh, geblesseerd, die, die, die zit wel op de bank. Zelfde de meidse die zit ook op de bank. En uh, Lekkerijhout heeft zijn debuut gemaakt in de basis. Dat is wel leuk voor die jongen. En, uh, ja, goede, uh, de jongen. Het is harde werken en ja, een goede rechter spits eigenlijk. En die hebben gewoon een keihard in zijn arm uh, Goed, Salford probeert het beste van het spel te maken, maar moet achteruit voetballen. En uh, dat is in het buitenspelgeval, geval. Dat zullen we meer krijgen denk ik deze wedstrijd. En uh, keeper uh, Dan Kerklaan mag die bal weer in het veld gaan brengen. Ja, en als hij het laag gaat, dan komt hij misschien tot de middellijn. Als hij hem hoog gaat, dan gaat hij achter de goal in. Zo hard waait het gewoon. Dan komt hij aan. Hij ja, gaat hem lekker laag. Inderdaad, tot op de middellijn. En daar kan, uh, even kijken, is er een kan hij erbij komen? Nee, dat is de eens bijna. En daar is het Vries, uh, maar die mist de bal. En daar moet uh, nu eventjes Jan berg ingrijpen en die schiet de bal over de zijlijn. En uh, Arsenal mag gewoon weer op de helft van worden. Dik op de helft van Zandvoort en alleen de keeper van Arsenal staat op zijn eigen helft en de rest van iedereen op de helft van Zandvoort. Komt de bal voor, een hoge bal voor en dat is een prooi voor de Keringoorn. Heel simpel. En rol vanuit naar Satoet. Naar, dus naar de Vries, Karsten Naar de buitenkamer Jesper Daan. dan ja, kan hij deze doen. Ja, die kan een mooie paas geven daar. Naar uh, um, Oliver Rivai. En die zet ze speel daar zijn. Nee, dat lukt net niet. En de bal gaat weer richting Zandvoort zelf. Uh, Arsenal is wel bezig. Gaat hij over de zaal? Nee, dat is over training van een zandvoort op iemand van Arsenal. Nou, zo gaat het zijn wedstrijd door. We het spelen in de dertiende minuut. En de stand is nog 0-0. En ik hoop dat het tot de rust ook zal blijven. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. Het is straks weer. Ben je op en is terug. Onze collega Jaap Kopen die heeft voor heel veel uh, mooie interviews uh, gezorgd uh, vandaag. En daar gaan we zo dadelijk weer mee verder. Maar vandaar dat ik ook deze plaat even speciaal voor Jaap Kopen draai. Ik hoop dat hij luistert nou. Dat was George Doek en uh, The Thief in The Night. Ja, we gaan door afgelopen maandag op het circuit Wat ja. al uh, Jaap die uh, Jan Lammers gesproken heeft. Maar hij heeft er nog geen gesproken. Ja, klopt. Dat was allemaal in, het, in de aanloop naar uh, het Formule 1 Café. Uh, wat georganiseerd werd door de Lions uh, Zandvoort. Uh, ten behoeve van het uh, Prinses uh, Maxima Centrum. Inmiddels is hij alvast aangeschoven, Theo van der Laan. Half vier gaan we met hem praten. Welkom in de studio. Ja. Half vier, uh, ben, de je... ben je aan de beurt. Ja. <laughs> uh, we gaan uh, eerst even terug naar afgelopen maandag... toen uh, onze collega Jaap Koper uh, een interview had uh, met Robert Doornbos. En in dit gedeelte gaan we zeggen, ging, keek Robert Doornbos even vooruit op het Formule 1 seizoen 2019. Wat, wat hij daarvan verwacht en hoe hij aankijkt tegen wellicht een Formule 1 in Zandvoort. Nou ja, als we hier staan, dan is het dus woensdag, nee, dat zeg ik maandag 11 maart, want uh, daar praten we over. Ja. Uh, en als dit uitgezonden wordt, dan is het denk ik dicht tegen het uh, Grand Prix-weekend al aan. Ja. Het eerste Grand Prix-weekend, wat denk je ervan? Ja, we zit echt uh, we <laughs> waren aan de vooravond van, uh, van het nieuwe seizoen. En de opbouw, uh, de wintermaanden waren uh, extreem lang. Ik denk dat ik nog steeds hetzelfde gevoel heb als, een, als, de, als de coureurs. Hè. Die vinden dat het ook allemaal veel te lang duren. En waarschijnlijk de teamleden, die hebben allemaal keihard moeten werken om die auto's af te hebben op tijd. Mm -hmm. Uh, bij sommige teams waren ze nog niet eens op tijd klaar. Kijk, Williams? Uh, Williams, ja. <laughs> ik wilde geen namen noemen. maar, nee, maar dat doe ik bij wel. Bij deze, ja. Uh, dus nee, die, uh, ja, het gaat gewoon beginnen, jongens. Uh, Ongelooflijk. Natuurlijk een heel nieuw avontuur voor, voor Max en, en zijn team. Met een nieuwe motorfabrikant, Honda. Uh, het ziet er allemaal heel betrouwbaar en, en goed uit. Maar de echte krachtmeting is natuurlijk pas vrijdagmiddag in Melbourne. En uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, uh, als jij. Uh, ik neem aan dat je ook uh, gekeken hebt naar de tests. Het is uh, net als bij een spel kaarten, je kaarten tegen de borst houden ja. en zo weinig mogelijk weggeven ten opzichte van je medespelers. Nou ja, ja, sterker nog, ik was aanwezig met de testdagen ja. natuurlijk voor Ziggo. En uh, ja, dan probeer je gewoon in, uh, in alle bochten te staan en naar de auto's te kijken en kijken of je net wat meer kan weten kan krijgen dan, dan wat je in de media leest. Maar iedereen houdt het allemaal goed, uh, goed voor zichzelf. Ik heb wel een idee erbij, um, dus uh, ik zie het wel positief in. Voor? Max Verstappen? Ja, met name hier voor max. We hebben het dan even nu over Nederland en Formule 1. Ja, dan hebben we het ook over Max. Ik ja. denk dat het sowieso goed is in de Formule 1 nu dat er wat andere teams zijn die uh, het gevecht aankunnen. Ik hoop dat Ferrari nu echt de snelste is. Dat zou ik mooi vinden. Dat Mercedes een beetje um, ja, niet achter het feit aan hoeft te lopen, maar dat die dominantie wat wegvalt. Zo hoort dat eigenlijk te gaan. Je bent liefhebber genoeg dat het eigenlijk een beetje een, uh, niet een optocht wordt. Of dat het al duidelijk is wordt, uh, dat het Mercedes de wedstrijd wint. Maar dat het meer gelijkwaardig is tussen zes ja. auto's. Nou, laat mij hopen dat, laten we hopen dat het gewoon in de laatste race, in de laatste ronde, in de laatste bocht wordt uitgevochten. Dit, dit seizoen, zoals ja. we ons eerder ja. hebben gezien. Um, en uh, ja, we kunnen ons opmaken voor een prachtig seizoen, weet ik zeker. Even over, over jou. Oh, ja, ik zie al dat, dat het nodig is, dan, dan sluit ik gewoon het gesprek af. Uh, nou ja, positief denk ik. Ook even over de kansen dat we, zien we hier überhaupt een Grand Prix van Nederland zien. Even. Ja, geen idee. Laten we het GP Nederland noemen. Die, die droom die is momenteel in volle gang en iedereen is, doet zijn uiterste best. Um, of, het echt, of het echt gaat gebeuren. Ik, uh, time will tell, jongen. Definitief misschien. It's a... Big Zoals uh, collega Jaap Koper in gesprek met uh, Robert Dornbos. Allemaal afgelopen maandag opgenomen hier op het circuit van Stamford. Dat tijdens de speciale dag. Nou Daarover straks veel meer met uh, Theo van der Laan. Maar eerst gaan we weer voetballen. S.V. Sanford tegen Arsenal. Het is winderig daar. En hoe is het verder met S.V. Sandvoort, uh, Joop? Nou, winderig vind ik een beetje een understrijd. Storm gewoon. <lacht> het is verschrikkelijk. Stamford is nauwelijks van eigen helft af. Ja, het Logie vind ik straks waarschijnlijk in die 2-0 wel andersom zijn. Maar voorlopig speelt de eigen helft. En hij mag dus een vrijheid opnemen. En dit is nog niet eens zo slecht. Het komt zelf een beetje terug. Vaal goed, kan hem overnemen. En daar kan zijn fietsen zitten net naast. Zod, ja, die gaat ook een saai rijden van Vonvoet gaan gooien. Uh, op de helft van Arsenal, dat is waar. Jullie mans. Mans, de berg. Naar berg, hij maakt de zalof. gaat verder met die zaal. Svekt af naar St. Loos. Loos terug naar berg. Maar Loos liet niet door en dat rekende berg wel op. Toch heeft hij de bal. Via been van Amsterdam hij gaat die bal over de achterlijn. Dus een corner voor Zandvoort, maar die bal is over de hekken. En ik weet niet of dat toevallig iemand staat. Ik kan er niet zien hier vandaan. Uh, ja, hij komt er toch aan die wand, hij hoeft geen nieuwe bal te komen. Uh, berg gaat ze er zelf mee vermoeien. Ja, en eigenlijk op uh, drie man na, nee twee man van vandaag staat iedereen op de helft van uh, Arsenal nu. Ja, oké, okay, Berg heeft de bal. En gaat hem uh, nu neven. Daar komt de Frieslanders inlopen. lopen. vies ook nee. Gaat hem toch overheen. Een hele hoge bal. Heel ver weg. Uh, Middelberg wel. kan kan naar voren koppen. En daar wordt de eerste aan in de rug gelopen. Het mag van de schrijfzetter. Blijkbaar dat hij wordt niet geploten En dat is niet berecht in de garage Dat is buiten spel. Twee man buiten spel. <coughs> Zeker gepakt En dat het signaal is overgenomen door die schrijfzetter. Twee man waren buiten spel. Precies op de hoogte waar hij dus we hebben niet zo moeilijk om dat te kunnen constateren. Uh, de bal is niet bij Daan Kerkman en die stond toch daar het midden van het Veldwoord zo die baan te kunnen laten nemen. Wat gebeurt daar? O, er is een blessurebehandeling. Je hebt de aan die blijft liggen. En de schijzer ja, gaat mee even moeien. Kijken of hij de bevurging toestaat. Nee, de staat weer op. En waarschijnlijk een beetje te meegevurgen van want het was absoluut overtreding op hem. Maar goed, uh, het is zelfs doorgegaan naar Sanford. heeft in ieder geval bal Spelen in de 26e minuut. En het is nog steeds 0-0. En ik hoop dat tegen het einde van de leerfase ik bij je terug te mogen komen. Dat doen we zeker. Ja, tot zometeen. Something that you don't know. Feel it creeping on me in the night. Weight of it I can't hold. Pushing me to swim against the open side, open side. Oh, I fight, oh, I fight. It's not me, yeah. I don't even recognize my heartbeat, yeah. Feel like I'm losing time. De buren weten ook hoe ze muziek moeten maken. Dit was Last Frequencies. samen met Flynn. En de nieuwe single heet Recognize. Waarschijnlijk wel weer te horen in de Euro Breakdown. De hitlijst van CFM die je vanaf weer hoort tussen 7 en 9 uur. Ja, we gaan weer naar het circuit. Althans, naar afgelopen maandag. Ja, afgelopen maandag uh, uh, was ook Robert Doornbos aanwezig voor het uh, Formule 1 Café. wat daar al daar uh, werd gehouden uh, en georganiseerd door de Lions Club Zandvoort. En hij is, uh, hij, was, hij is ambassadeur van het goede doel van die dag. En dat was het Prinses Maxima Centrum. En waarom hij ambassadeur is geworden uh, voor dat Prinses Maxima Centrum. En, uh, daarna, na het interview, hadden we dus het uh, uh, Formule 1 café. En daarna was er een, had de Lions Zandvoort een veiling georganiseerd ten behoeve van het Prinses Maxima Centrum. Vandaar dat ook de aanwezigheid van Robert Doornbos. Na het interview gaan we verder praten met Theo van der Laan. De meeste van u kennen hem van de HEMA in Zandvoort. Maar hij was een van de Lions Zandvoort-vertegenwoordigers... die ook die dag aanwezig is. En we gaan eens even met hem praten over wie, wat, waar... en hoe zijn de Lions, zitten de Lions in elkaar... Uh, hoe, hoe kiezen ze hun, uh, hun goede doelen uit en hoe komt het uh, allemaal uh, tot zo'n dag als afgelopen maandag? Maar we gaan eerst terug naar uh, Jaap Koper, na afgelopen maandag. Hij interviewde Robert Doornbos en waarom hij ambassadeur is geworden van het Prinses Maxima Centrum. Nou, het is de dag van het Prinses Maxima uh... Kinderenkankercentrum, zeg ik het zo goed Robert? Ja, het ja, Maxima Centrum. Ja. Dat is... Want, want uh, ik heb me laten vertellen, jij bent de ambassadeur en ik heb ook begrepen waardoor het komt. Ik heb het uh, uh, ergens gelezen dat het ook met een van jouw kinderen betrof. Ja, ja helaas wel. Ja. En dat is ook de reden waarom jij uh, je toch hebt opgeworpen als ambassadeur? Uh, ja, dat, uh, dat, dat, is zo, uh, dat is zo gegroeid. Uiteraard de afgelopen twaalf maanden hebben we alleen uh, gefocust op Jada en op haar herstel. Uh, zonder Princess Maxima Centrum had ik hier nu niet gestaan met zo'n uh, uh, fijn gevoel uh, over de gezondheid van Jada. Uh, want ze is momenteel aan de betere hand. Uh, dus ja, het minste wat ik terug kon doen is dat ik me inzet voor het, uh, voor het centrum en uh, ik hoop dat we daar... Uh, ja, nooit meer hoeven te komen met Jada. Uh, we komen uiteraard nog wel terug voor de scans uh, elk kwartaal. Maar ze is nu gezond, dus laten we hopen dat dat nu zo blijft. En ja, als ik iets terug kan doen voor de andere ouders en de andere strijders die daar rondlopen, dan uh, met liefde. Ja, met, uh, als ik jou even tussen, tussen de regels door beluister, heeft het een behoorlijke impact uh, gehad? Een verschrikkelijke impact. Ik denk dat het uh, het ergste is wat je kan gebeuren als mens. Mm. Dat je, uh, of als ouder, dat je, ja, het is gewoon tegen nature in dat je, dat je kinderen um, zo ziek ziet zijn en, uh, en zo hard ziet vechten. Het liefst wil je dat, eigenlijk, uh, dat het bij elke ouder bespaard blijft? Ja, ja helaas is dat centrum er, uh, is dat noodzakelijk, maar ze hebben wel iets prachtigs neergezet bij het Prinses Maxima Centrum. Uh, het is echt uh, de beste artsen van heel Europa, alles onder één dak. Uh, Zorgen van A tot Z. En, um, ja, het, voelt, het voelt als thuis, maar uh, je wil niet dat het thuis is. Oké, okay. dat is even de aanleiding waarom ja. jij hier bent. Het heeft uh, te ja. maken met de actie van de Lions uh, Club Zandvoort. Uh, dan uh, waarvoor je natuurlijk hier ook bent. Uh, namelijk straks, als dit is... Uitgezonden, dan is het al geweest. Uh, de, het Formule 1 café wat, uh, wat hier in het mediacentrum van het uh, circuit Zandvoort uh, plaats gaat vinden. Ja, want het uh, Formule 1 is uh, tegenwoordig uh, de laatste dagen behoorlijk uh, hot in Nederland. Ja, nou Formule 1 afgelopen jaar is het enorm gegroeid. Uh, uh, ik zou willen zeggen dat het door mij kwam, maar dat is, uh, <laughs> dat is niet zo. Nee, dat is natuurlijk door, door de enorme successen die Max uh, uh, uh, heeft behaald en, en, en laat zien wat hij, uh, wat hij kan op en naast de baan. Uh, Nederland omarmt de sport. Uh, uh, wij mogen bij Zico een heel mooi programma ervan maken. En uh, um, ja, dan, dan is dat een logisch uh, uh, raakvlak of zo. Dat je, dat, je, dat je daarmee iets terug wilt doen uh, voor een goede doel. Uh, en, en een mooie veiling uh, vanavond. Dus uh, iedereen is nu nog lekker de adrenaline eruit aan het racen. En dan dadelijk mogen ze de knip trekken en, uh, en uh, ja, meebieden op, op al die mooie veiling-items. En uh, uh, op die manier een steentje bijdragen. Steentje bijdragen. Dat was Jaap Koper afgelopen maandag in gesprek met Robert Doornbos. En ook zijn persoonlijke verhaal waar, waardoor hij bij het goede doel van afgelopen maandag betrokken is. Goed, en aangeschoven is als vertegenwoordiger van de Lions Zandvoort Theo van der Haan. Theo, welkom in de studio. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. uitnodiging. Ja, nee, dat uh, spreekt eigenlijk uh, voor zich. Lions Zandvoort, uh, een... Uh, het motto van de Lions Club, landelijk of wereldwijd eigenlijk... het zijn er nogal wat, 46.000 Lions Clubs. Ja, een miljoen Lions. Juist, een miljoen Lions-leden. Lions, uh, uh, leden. Ja, ja. Uh, Lions. Uh, het motto van de Lions Worldwide is We Serve. Ja. Uh, kan je dat even een beetje voor de luisteraars toelichten? Nou, de Lions zijn oorspronkelijk in Amerika ontstaan... en uh, dat is ontstaan door een aantal mensen... die wilden wat terugdoen voor de maatschappij... En daar komt eigenlijk dat we vandaan. Dus wij, wij willen mensen en de maatschappij helpen. En, um, en dat doen wij bijvoorbeeld door het ophalen van geld... en dan een goed doel daarmee te steunen, of doelen. Um, en dat doen we allemaal om niet. Dus uh, er gaat echt, laten we zeggen, van elke opgehaalde euro... gaat ook een volledige euro daar het goede doel. Um, ja, het zijn, het zijn een soort... Uh, ik bedoel, het is een combinatie van, uh, van leden van... De, van de, de, de, ik houd even op de Lion's Sand voor... Ja. Uh, je hebt een aantal leden. Uh, daardoor creëer je ook natuurlijk een netwerk. Exact. En ja. dat netwerk uh, dat, uh, van de Lions stelt zich uh, op een gegeven moment uh, uh, voor... om voor een goed doel uh, iets te organiseren. Ja. Ja, ja, misschien had ik dat net ook wel iets beter kunnen uitleggen. Het is inderdaad zo dat wij natuurlijk een heel divers clubje uh, mensen zijn... van de Lions Zandvoort. En wij gebruiken natuurlijk inderdaad ons netwerk... om dingen voor elkaar te krijgen. Dus... Soms kun je, omdat je iemand kent, iemand bellen... om eens te kijken of je wat kan doen... waardoor je uiteindelijk in staat bent om, om te helpen, om te doen. Overigens is We Serve uh, niet alleen, natuurlijk alleen maar goede doelen. Het is ook wel zo dat Lions um, allerlei maatschappelijke dingen... in de breedte doen om andere mensen uh, te helpen. Dus dat kan ook wijze zijn dat we dus met z'n allen... Um, uh, naar, naar een, een, een bejaardenhuis zouden gaan om daar uh, iets te doen. Hè? Bijvoorbeeld Nederland helpt, uh, in maart is dat uh, bijvoorbeeld. Uh. Ja, dat, dat, zou, dat, dat hoort wel bij het pakket van de ook. Ik wil het toch even, eventjes aankaarten. Er zijn uh, diverse, en nou ben ik, dan, dan generaliseer ik natuurlijk... omdat het erg niet te vergelijken is. Maar je hebt bijvoorbeeld de Roundtable. Is, ja. is die, die, die Dat op een andere manier doet. Je hebt de Rotary. Ja. Die zich straks bemoeien met, uh, weer met het wandelevenement en het sportieve evenement uh, eind, eind van deze maand. Heel mooi evenement. Uh, dus, dus, maar de, de een, als je zegt, van nou, waar ben jij lid van? Nou, ik ben van lid van de Lions. Waar ben jij lid van? Nou, ik ben van de Roundtable. En jij dan? Ik ben van de Rotary. Kan je kort aangeven dat er even, welke eventuele verschillen zijn? Maar uiteindelijk gaat het allemaal om goede doelen. Uiteindelijk is net het net allemaal, allemaal, Uiteindelijk gaat het daar allemaal inderdaad over. Maar uh, nou, even over Lions Zandvoort. Uh, is het zo dat je, uh, uh, laten we zeggen, de Lions kijken in hun eigen netwerk naar mensen, die worden gepolst en gevraagd of je daar aan mee wil doen. En uh, dan uiteindelijk word je daar, als je dat wil, dus lid van. En uh, daar zit een soort uh, procedure in, waarbij dus, zeg maar, als iemand zegt. Nou, dat vind ik erg interessant, dat vind ik leuk. Dan gaat hij een paar keer meekijken. Mag je ja. niks zeggen in de vergadering en zo. Een een ja. kortere, maar je mag wel meekijken. En die heeft dan zeg maar een ambassadeur en die neemt ja. jou dan... en dan op een gegeven moment een paar keer zeggen we van... nou, wat vind je, wil je dat? En dan uh, word je geïnaugureerd. En dan ben je in lijn En zo ontstaat een gigantisch netwerk. Ja, ja. Dus dus, ja kijk, Niet alleen het is... leden, maar ze brengen zelf natuurlijk ook... Uh, vanuit hun, hun kennis, hun werkervaring, uh, een stuk, uh, stuk kennis mee... en, en ja. wellicht ook een, weer de, hun netwerk... wat dan eventueel in tweede instantie aangesproken kan worden... Met name voor als een keer weer een goed doel wilt organiseren. Ja, nou ja, goed. Kijk, ook de uh, Lions, die zijn natuurlijk continu uh, bezig met het zoeken van uh, nieuwe Lionsleden. Omdat natuurlijk ook mensen met pensioen gaan, zal ik maar zeggen. Ja. Op een gegeven moment, word je, je wordt nooit te oud voor Lion. Maar uiteindelijk merk je wel dat mensen wat ouder wordt, Dat je gewoon minder energie hebt om al die dingen te gaan doen. En, uh, en dan, ja, nou dan krijgen we een nieuwe generatie. Dat is continu in beweging. Dus wij zijn altijd op zoek naar nieuwe Lionsleden. Um. Uh, het organiseren. Kijk, jullie zijn actief op uh, uh, bridgegebied. Ja. Elk jaar. Ja. Uh, golf, er wordt uh, ja. goed gegolfd. Ja. Uh, Culture at the Beach. Ja. Uh, nou, afgelopen maandag dan, maar daar kom ik straks na het voetballen uh, weer even op terug, uit, uitvoerig op terug. Op de afgelopen maandag. Uh, dat Formule 1-café en uh, met, de, met de veiling. En de Lions helpen bijvoorbeeld ook kinderen, met name Tesselhuizen op, op Tessel. Exact. exact. Dus, dus jullie zijn heel actief op goede doelen en daarnaast ga je ook nog en het haalt dan misschien de pers niet, maar dan doe je wel iets goeds voor de maatschappij. Ja, nou, ik, laat ik zo zeggen, wat Zandvoort, de Lions van Zandvoort wel uniek maakt, is dat wij een stichting hebben naast de vereniging en die stichting is Stichting Lions helpen kinderen en daar is ook gedefinieerd dat wij alleen kinderen helpen en daarom was nu voor het afgelopen maand natuurlijk exact zo'n doel wat daarvoor geschikt is en um, dat. Uh, een stichting naast de Lions is tamelijk uniek. Ik, uh, ik ken geen andere Lions Club die dat heeft. Normaal um, hebben Lions dat niet. Dat zijn dan gewoon verenigingen vereniging van mensen. Maar um, om bepaalde dingen te organiseren... loop je ook bepaalde risico's. En dan is, dat, uh, is daar een vehikeltje voor. En dat is de stichting die overigens ook de baten krijgt. En, uh, dus nu ging al het geld naar het uh, Prinsen, uh, Koningin Maxima Fonds... Uh, maar het kan ook zo zijn dat wij... Uh, want in de stichting zit wel een beetje geld... dat wij bijvoorbeeld afgelopen kerst... hebben wij voor de kinderen in uh, Zandvoort... hebben wij gezorgd dat daar uh, kaartjes gekocht werden... voor het zwembad in de kerstvakantie... en voor het uh, uh, voor de bioscoop. Nou, dat, dat doen we ook. Maar het moet wel specifiek altijd voor kinderen zijn. Dus dat is wel, dat is wel de, waar het omheen zit. Het gaat alleen om kinderen. Goed, we gaan even naar de muziek en naar het voetbalveld... en dan komen we weer bij je terug... en dan hebben we het over afgelopen maandag... van Mr. Mister gingen we terug in de tijd naar de jaren 80. Je de Kiri, Het is uh, bijna het einde van de eerste helft. Uh, Daarop op wel de wedstrijd SV Stalford Arsenal. Daarin de storm is uh, aanwezig voor ons uh, Joop van Es. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met de heren van SV Salvoort. Ja Rob, het is uh, keihard werk. Het heeft niks met voetbal te maken. Ja, die boven. Nou, dit, uit, want dit is geen laatste spel over. Als je vrijheid is, die gaat die bal waait, gewoon weg. Het uh, uh, ja, is niet te stoppen. Ik denk dat het wat meer is dan 8 op dit moment. Uh, toch komt het voor eruit. Hier, via Sereninfeldhout. Daar, uh, daar is de berg, berg helemaal aan de andere kant. Daar is de haan. Dat ze moet stoppen. de bal weer achter ging. De haan aan de bal. Gaat het open, gaat lopen, open, gaat lopen, open, gaat de 16 meter gebied in en had hij de bal kwijt helaas. Dat was een kleine kans voor Zandvoort. Daarvoor had hij een grote kans. Hij stond alleen voor de keeper, maar hij kon de bal niet tot doel verheffen. Dat ging net niet, er was te veel gevraagd. En nu is uh, Arsenal weer weg. Peace, Zandvoort. Uh, weer Arsenal. Het is, het is een slipperkats voetbal. En Sanford, dat loopt van de ene naar de andere kant en werkt echt keihard, allemaal stuk voor stuk. En dan gaat hij in de bal en je moet die bal gewoon gebruiken, anders kom je er niet doorheen. En die wordt gepakt en gesloten voor buitenspel. En Sanford mag op eigen helft, dikke op eigen helft, mag je die bal gaan nemen. 44e ik denk niet dat er heel veel bij getrokken zal worden, er is één op de vuurbehandeling geweest. Dus het is kort tegen de rug staan en dat zou ik helemaal niet erg vinden, want ik, het wordt een beetje koud. Goed, neem niet kwalijk, dat uh, is helemaal uh, het leven van een, uh, iemand die voelde dat ze wil verslaan in een stijgelijke buiten. Uh, als het zomer is, is niks te hand, maar dat is het dus niet. Sam vandaar. Ja, gevaarlijk spel, ja, gevaarlijk spel. Kwestenfunctie wilden die bal spelen en die kregen bijna het schoen in het gezicht van de tegenstander. Maar goed, Stamford in bal bezit, paardje op de iemand te bereiken en daar gingen heel hard langs uh, Salimford toeteen en die kon er niks, helemaal niks mee doen. En Arsenal wel gaan gooien op uh, de hoogte van hun eigen uh, strafschotgewicht. Het duurt even want de bal, was dus de andere kant op, ja, daar gaat die, gaat die bal komen. En met de wind gaat hij heel ver. Milan berg maar houdt die bal laag, dat doet hij goed, maar hij bereikt er niemand, heb je dus niks aan. En daar moet je er even gauw in, ingrijpen en dit is dan ook Jury -Mans, Mans, richting Berg, dat is niet goed, weer Mans, richting De Haan. Hij ah, staat er helemaal vrij op die linkerkant. Uh, Dat is gevacht en gepoten voor buitenspel. Het, het zou kunnen, ik kan het niet zien hier vandaan. Maar goed, uh, we nemen aan. Hij, hij, hij krijgt de voordeel voor de tijden. Arsenal mag ik me gaan nemen. Dat is gebeurd ondertussen. Ook achter in het spel allemaal. Daar komt de paas. De aan, die staat ertussen. En via Vertout gaat hij naar... Uh, even kijken, Oliver Rifai. Oliver, naar Jesse De Haan. De Haan. Daar is de helemaal nummer 5 de rechterkant waar die bal is start. Je kan die nooit uh, achterhalen. Onmogelijk. En die bal gaat dus over de zijlijn en mag Arsenal gaan gooien. Ondertussen staat de klop op 45 minuten. En uh, Santos staat uh, op een na op de helft van Arsenal. Ja, wel bal tegen natuurlijk. Dirk Belenkamp, die bekijkt het heel erg Die duikt onder die bal heen en Jurkemans gaat hem overnemen. Uh, die gaat over de zijlijn. Niks aan te doen. Eh, het is gewoon het gevolg van die wind, eh, de bal komt, gaat over de hekken, de dus schijf zit te kijken of de klok En eh, dat is het signaal voor de rust. 0-0 eh, bij de rust met Arsenal. Ik heb van tevoren gezegd, ik hoop dat het bij de rust 0-0 blijft. Nou, dit is het gebleven, gelukkig. Maar ik verwacht dus in de tweede helft toch een explosieve voor die eh, behoorlijk op de helft gewoon Arsenal gaan spelen. Kwartiertje rust en dan gaat het straks. Oké, okay, dankjewel Joop en uh, geniet inderdaad van dat uh, kwartiertje rust. Even uit, uit die wind, hè. En uh, even genieten van een lekker bakje uh, koffie of thee. Heerlijk. Zodra praten we weer verder met de gast van vanmiddag, Theo van der Laan. Maar eerst de Fajal Cannibals en Johnny Come Home. Helemaal draaien, hou je nog wel een keer te goed. De Fine Young Cannibals en Johnny, come home. Want we praten vanmiddag met Theo van der Laan, net in het algemeen over de Lions. Maar nu gaan we terug naar afgelopen maandag. Die mooie maandag, Albert Jong. Ja, en dat is een mooi voorbeeld voor wat dan de Lions Zandvoort organiseert. Wie kwam met het idee om deze dag te organiseren? Nou, dat kwam uit uh, Jeroen Hunveld, een mede uh, Die kwam met het idee, die wist natuurlijk van, uh, van Dornbos. Die wist ook van de dochter van Dornbos. En uh, het, het, het viel allemaal uh, op een plek. We zaten te, te, te brainstormen over een nieuw evenement. En toen kwam dit. Uh, we hebben natuurlijk Max die het goed doet. We hebben spannende dingen in Zandvoort die we graag willen doen. <lacht> uh, we kennen hier en daar wat mensen. We hebben een goed doel. We hebben het kinderziekenhuis in uh, Utrecht... Nou, fantastisch, alles bij elkaar en uh, we hebben dit in elkaar gesleuteld... nou, laten we zeggen in een maand of vijf, en dat is vrij snel... en uh, met een enorme mooie, mooie uh, uitkomst, hè? want we hebben na de uh, na aftrek van kosten... en zo, zo meer dan 40.000, 45.000 euro opgehaald voor het goede doel. Ja, even terug naar de kosten. Uh, je brainstormt. Goed idee, gaan we doen. Uh, je maakt gebruik van, van je netwerken en je links ja. die je hebt, hebt, hebt lopen... Uh, je laat uh, uh, leden eerst racen, dan uh, ga je ze een, dan uur... Nee, nee, niet leden, Mensen uh, die moeten inschrijven. Oh, inschrijven, ja, sorry. Er zijn waar okay. wel wat leden hoor. Maar... Goed. Ja, ja. En die uh, moeten uh, ook mee betalen allemaal, hè? Ja, en nodig. ook zoons van leden, heb ik begrepen. Yes, Juist? Ja, uh, <laughs> ja. Maar daar moet de vader weer voor betalen. Dat is ook... <laughs> piep, piep. <laughs> Oké, okay. uh, mensen schrijven zich in, betalen ja. inschrijfgeld. Uh, dat zal uh, natuurlijk uh, in verhouding uh, relatief uh, meevallen. Ze weten allemaal dat ze uitgenodigd worden voor een veiling. Dus dat ze aan het eind van de dag. Uh, ja. Worden ja. geacht hun portemonnee te trekken. Ja. Uh, uh, dat was in samenwerking met, met Michel Blekemolen natuurlijk. Ja. En Jan Lammers, die deden dat voortreffelijk. Die hebben echt dit verschil gemaakt, dat moet ik eerlijk zeggen. Fantastisch gedaan. Uh, de, de inschrijving, uh, dekt dat dan ook de kosten... Nou ja, kijk, je moet het zo zien. Uh, in ons netwerk zit bijvoorbeeld Michiel Blekenmolen. Dat is gewoon een vriend van Jeroen. En uh, ik ken hem natuurlijk ook wel. En, uh, nou, die heeft een bedrijf. Die, die zegt, uh, nou, uh, laten we zeggen, het kost 100. Maar omdat het voor het goede doel is, uh, vraag ik 75 uh, of 60. Ja. Hè? Die kosten we natuurlijk wel betaald. Want die maken ze ook. Hè? We willen ja, ook niet ja. nou uh, We hebben natuurlijk... Uh, uh, Burnies die zegt ook van, nou, jullie komen bij ons eten en drinken. Nou, normale prijs zijn dit, maar omdat we voor het goede doen... Dus willen wij eigenlijk meedoen. Nou ja, het kost een normale euro... dan vragen we nu 70 cent of 65 cent. Nou, en die 35 cent die we dan overhouden... die gaan allemaal naar het goede doen natuurlijk. Dus, dus, dus is het dan, uh, uh, dan, dankzij die inschrijvingen... is het uh, zo goed als kostendekkend? Nou, nee, dat is niet zo. Kijk, we, we rekenen wel. En uh, nogmaals, daarmee ja, kunnen we ook rekenen. Ja, we kunnen goed <laughs> rekenen. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar uh, nee, we, uh, tuurlijk, dan gaan we beginnen. En dan zeggen we, nou, we moeten minimaal, laten we zeggen, ja. 55 inschrijvingen hebben. Want dan is het, anders moet je het afblazen. Want dan, dan gaat het niet. En uh, we hadden nu meer dan 100, 100, 405 mensen. Die kwamen niet allemaal op, maar die, die betalen dan wel. Want je betaalt dan wel vooraf, uiteraard. Uh, maar er zijn mensen die vinden het een goed doel, die betalen gewoon, maar die kunnen dan even niet of er is wat. En, uh, maar er waren uiteindelijk 104 of 105 inschrijvingen. Uiteindelijk richting de 100 mensen daar. Dus de, de perszaal van het circuit staat vol. Uh, een fantastische uh, uren we hebben we natuurlijk met uh, Rob uh, Campus gehad, die dat fantastisch kan met al die mensen die erbij waren. En Michel ja. Bleekemolen en uh, Kijs van Lennep. En Jan Lammers natuurlijk, die dat fantastisch doet. En uh, Michel Bleekemolen ook. Hartstikke leuk. Ja, maar dan zitten we natuurlijk ademloos te luisteren. Uh, gaan we door? Uh, ja. en dan, toen ben ik afgehaakt, want, ja. want wij mochten als radio uh, en dat hebben de, de, de, de, de, de luisteraars <laughs> kunnen horen aan de diverse interviews die Jaap Koper heeft afgenomen met de diverse Formule 1-café-deelnemers van de afgelopen maandag. Ja. Veiling. Ja. Uh, de mensen achter de tafel, die, dan heb ik het over de Formule 1-café, stellen prijzen ter beschikking. Nee, dat komt ook weer uit het netwerk. Dus uh, ah. uh, ja, nou ja, laat uh, ik zo Raceplanner heeft uh, prijzen, misschien gesteld. Dus uh, dan kun je meedoen met zo'n uh, fantastische dag met hun met die auto's. Nou, en dan willen ze dan, uh, dan, dan... Iemand biedt daar dan op. En uh, meestal is het zelfs zo dat mensen meer bieden... omdat het voor een goed doel is dan het uiteindelijk ze hebben gekost. Maar dat is nou juist waar je het dan ook wel weer voor doet. En dat vinden mensen ook wel prachtig en die zijn ook wel trots op. Jan Lammers, die verwoordde dat wel aardig. Die zegt, ja, ik wil als je hier het circuit afgaat... dan moet je gewoon het gevoel hebben dat je goed hebt bijgedragen... aan dit prachtige doel. En dat, uh, dat ging goed, ja. Uh, een van de uh, veiling items was een uh, Miglia Miglia... Uh, horloge van, uh, van Gijs van Lennart. Uh, uh, ja. Even voor de luisteraars, dat is een oldtimer race. Waar ik graag aan mee zou willen doen. <laughs> maar helaas, <laughs> mijn oldtimer ja. is niet zo mooi. Ja. Uh, Wat een horloge, hoeveel heeft dat opgebracht? Nou, dat kan ik je vertellen. Dat heeft 10.000 euro. Oh. geweldig. Ja, ja, ja. Ze gingen van, van tussen de twee en vijf uit. Juist. Nou ja, oké. Okay. Laat me eerlijk zijn, die veiling die heeft gewoon het dubbel opgebracht... van wat we hadden gecalculeerd. Die hebben er ja. echt het verschil gemaakt. En uh, uh, ja, eerlijk gezegd, je koopt waarschijnlijk dat klokje... maar dat is natuurlijk niet gedragen door Geest van Lennem. Dus nee, dat is okay. toch een ander dingetje. Gaf die ook, maar, ook kopen, al onmiddellijk ja. toe, hè? Want hij heeft maar een klein polsje. Ja, <laughs> nee, maar ik bedoel, verloos kun je misschien nog wel eens kopen... op een veiling, wat dan ook. Maar dit is wel een heel bijzonder... Het uh, is ook nog van Ben Pon geweest. Dus het was van en Ben Pon, en van Gijs van Lennep, Ja, die wil je wel hebben als, uh, als verzamelaar. Maar geweldig. 45.000 ja. euro ja, uh, voor het Maxima Centrum. De dame die de zaak in ontvangst had... die was natuurlijk uh, die was ook helemaal, helemaal stil. Ja, dat, uh, ja weet je, we, we hadden natuurlijk wel een beetje... we hopen uh, 20 mil voor je te gaan ophalen. Wordt het zoveel een prachtig bedrag? Nou ja, dat is alleen maar mooi. En we weten ook, het is ook wel een beetje duidelijk wat er gaat worden. Het wordt geld voor... ...de ontspanning en, en voor mensen die daar, dus de jonge mensen die daar behandeld worden... ...dat ze afgeleid worden tijdens ja, al die vreselijke behandelingen, want dat is natuurlijk een dingetje. Ja, ja oké, okay. want hij zei al, wat ik zeg, van die race-simulators neer voor de kinderen. Ja. <lacht> want het is nou ook niet voor het, het onderzoek zelf, maar weer om de kinderen af te, laten, af te leiden van de ziekte ja, daarvoor ze geholpen ja. worden. Of overigens die jongen met die race-simulators, die heeft het helemaal om niet neergezet. Dat is een bedrijfje wat je kan huren, fantastisch mooi, hartstikke lief van die man... Uh, prima, hartstikke goed. Ik moet, om, om tijd willen, ja. moet ik het hierbij laten. Jammer, jammer, ik kan nog een uur een beetje verraten. Maar geweldig. We, uh, volgende nee, keer doen er we Er was op. ook veel, veel, te, ja. veel meer te bespreken. Maar geweldig, uh, nou, geweldige ja. dag. Uh, opbrengst, gigantisch, goede doel. Ik zou zeggen, ga zo door. Gaan we doen, gaan we doen. Dank Dat je voor de uitnodiging. Vanuit. Theo, dank je wel. Bedankt. Ja. Dat was inderdaad, Theo. De dag van afgelopen maandag die bespraken wij. Uiteraard met een geweldig resultaat: 45.000 euro voor het goede doel is opgehaald door de Lions hier uit Stamford. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer het NOS-nieuws van... Oh. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.